Euro aan leningen aan bedrijven heeft uitstaan. De ondernemingsraad van TNT Express is niet verrast door de aangekondigde reorganisatie. Er verdwijnen 4000 banen van de 75.000 wereldwijd. Voorzitter van Minderhout van de Ondernemingsraad. 4000 banen betekent niet per se 4000 mensen, want het bedrijf heeft ook aangegeven dat ze gaan investeren. En dat zou ook kunnen betekenen dat er tegelijkertijd functies gecreëerd gaan worden. Vakbond CNV hoopt dat snel duidelijk wordt waar de banen precies gaan verdwijnen. Zo koud als het buiten is, zo koud is het denk ik ook voor de medewerkers die, die horen dat er geregaliseerd gaat worden. In uh, heel de wereld staan er toch een heleboel dingen te gebeuren. Het is nog niet precies duidelijk wat dat gaat inhouden, maar dat is ontzettend spannend voor alle medewerkers. De reorganisatie kost TNT Express de komende drie jaar waarschijnlijk ongeveer 150 miljoen euro. De bezuinigingsronde moet in 2015 uiteindelijk 220 miljoen aan besparingen opleveren. TNT Express werkt vooral voor bedrijven. Door de crisis kiezen steeds meer bedrijven voor vervoer over de weg in plaats van het snellere en duurdere vervoer door de lucht. Mensen met een uitkering mogen door gemeenten niet zomaar overal voor worden ingezet. Dat heeft de rechter onlangs bepaald. Gemeenten vragen een tegenprestatie voor de uitkering en zoeken daarbij de grens van de wet op, zegt vakbond FNV. Ik geef helemaal toe dat de grens niet duidelijk is, maar als je helemaal aan de andere kant gaat zitten en bijvoorbeeld mensen maandenlang post laten bezorgen voor een commercieel bedrijf,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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Nieuwe voorzitter FNV-bondgenoten wil minder flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Van houten kist tot rugzak, de geschiedenis van onze schooltas. Oude moordzaken worden soms niet opgelost door een wet die bepaalt dat na vijf jaar dossiers worden vernietigd. Ja, en zo'n zaak heb ik dus nu, waarbij een deel van het onderzoek niet relevant leek. En het ochtenduur. We wij er van... anders naar kijken. Wordt het heel relevant? En is het weg? En het ochtenduur wil ik zeggen van Hans Beum. Het is bijna zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. fnv Bondgenoten is aan een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan begonnen. De bond besloot vrijdag tot aansluiting bij de nieuwe vakcentrale in oprichting, FNV in beweging. En er is een nieuwe voorzitter, Ellen Dekkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Nou, in ieder geval een nieuw geluid, ja. En een ja? nieuw gezicht. Ja, nou om maar even in de beeldspraak van die lente te blijven. Um, de sfeer tussen bondgenoten en de rest van de FNV was de afgelopen jaren net zo ijzig als deze maart. Um, uw voorganger Henk van der Kolk en voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius stonden lijnrecht tegenover elkaar he, wat betreft het pensioenakkoord. Met een scheuring bijna als gevolg. Wat, hoe gaat u die scherven weer lijmen? Dat klopt, maar dan praat u toch alweer over twee jaar geleden. En er is natuurlijk in die tussentijd al heel veel gebeurd. Ja. En zijn uh, alle FNV-bonden constructief aan de slag gegaan... om van FNV in beweging een succes te maken. Uh, dus ik heb het idee dat die scherven inmiddels al lang gelijmd zijn. Alles is weer koekenij. Uh, volgens mij wel. In ieder geval willen we met z'n allen vooruit. En dat betekent niet dat er nooit discussies zullen zijn. Maar dat hoort ook bij een levendige vakbeweging. Maar het is, het is allemaal weer, het is wel gelijmd en ja, het gaat wel de heel erg de goede kant op. Ja, mijn zin is wel. U ziet zijn succes in het, uh, in het vooruitzicht. Ja, en ja. volgens mij hebben we ook al heel veel succes weer als vakbond. Is het eigenlijk belangrijk voor de eenheid binnen de FNV dat de beide hoofdrolspelers van toen, u zei het zelf al twee jaar geleden, van de Kolk en Jongerius, inmiddels nu dan het veld hebben geruimd? Nou, ik denk dat ieders rol gespeeld heeft. Henk had natuurlijk ook gewoon te maken met een achterban die zich heel duidelijk uitsprak tegen het pensioenakkoord. Ja. Dat hebben wij als hoofdbestuurder ook uh, overgenomen. De apvocabo sloot zich daar vervolgens bij aan. En dat betekent dat ja. er op dat moment een inhoudelijk conflict lag. Wat inderdaad ook in tot probleem heeft geleid binnen de brede FNV. Ja. Maar daar hebben we van die uh, ellende, zal ik maar zeggen, hebben we ook weer een kans gemaakt door nu de dus vernieuwing van de FNV op een goede wijze vorm te geven. Ja, dus het is uh, wel goed dat ze weg zijn nu allebei. Ik denk dat het af en toe weer goed is dat er nieuwe mensen komen. Uh, en het conflict is natuurlijk niet aan twee personen te wijten. Wat gaat uw uh, koers een beetje worden binnen die FNV? Nou, de koers, uh, denk ik, die we al een aantal uh, jaar geleden hebben uitgezet. En dat betekent één, dat onze gewoon goed werkagenda de rode draad is van het vakbondswerk. Met als stip op nummer één uh, iets te doen aan de doorgeslagen flexibilisering. Uh, tweede is, van hoe we het willen gaan doen als vakbeweging, is uh, terug naar de werkvloer. Daar zijn we natuurlijk ook een aantal jaar mee bezig. Uh, en betekent... van, van weg geweest? Uh, nou, van weg geweest. we hebben ons misschien een aantal jaren iets te veel gericht op cao-onderhandelingen... zonder daarbij uh, uh, genoeg de achterban te betrekken. Oh. Wat we nu veel explicieter doen, is vragen wat houdt mensen bezig. En daar komen thema's uit waarmee we samen met mensen aan de slag gaan. Dat is eigenlijk ja, voorleefen... een beetje verwaarloosd de afgelopen jaren. Nou, zeg maar dat, de gewone, uh, het, het gewone vakbondslid. Nee, nou dat pakken we in ieder geval veel steviger op. Ik zal u een voorbeeld noemen. We hebben een uh, paar maanden geleden een ultimatum gehad... En dat ging over het aanspreken van de baas van werknemers. We noemen dat ook al het verbod op het he jij daar. Nou dat is een thema wat je natuurlijk niet als bestuurder bedenkt. Maar wat mensen echt zelf aandragen. Wat hun werkplezier vergaalt. En waardoor zij vonden ja. dat ze zonder respect behandeld worden. Ja. Nou dat is een fantastisch geslaagde actie geworden. En mensen voelen zich nu weer prettig in hun werk. En met respect behandeld. Ja. Dat zijn thema's die gewoon echt leven op de werkvloer. Waarvan we zeggen dat soort dingen willen we oppakken. We staan tussen de mensen samen met mensen gaan we dat soort dingen regelen. Ja, een andere succesvolle aanpak is dat u bond... althans, dat maak ik eruit op, hoor... vorige week dat u de vlag uitstak om de resultaten van acties bij Albert Heijnen. Ja, um, u stond wel in al die triomf toch wat alleen. Want ja, zowel collega vakcentrale CNV als Albert Heijn zelf... noemde de wijzigingen in die CAO een, ja, een beetje een marginale uitwerking van het akkoord... dat al op 19 maart door CNV was gesloten. Van waar ja. al dat trompgeroffel. Nou, het zou kunnen zijn dat het een beetje slechte verliezers waren... He, waar het eerste akkoord werd, CNV zijn handtekening ondergezet. Dat ging met name over loonsverhoging. Ja. Ons belangrijkste speerpunt was in het distributiecentrum van Albert Heijn. Waar inmiddels 50% flexkrachten werkte. Waar het een paar jaar daarvoor nog maar 20% waren. Uh, dat, dat betekent dat er een heel groot deel van het personeel met een onzeker contract werkt. Met mindere arbeidsvoorwaarden. Daar hadden wij speerpunt van gemaakt. En daar hebben we gewoon donderdagavond een groot succes op geboekt. Ja En, en daar werd wij... u trots op ook. En dat gaat u ook laten merken. Gaat u dat ja, ook dat in de, de toekomst doen? Ja. ja, en nou ja, CNV vond het een beetje misplaatst eigenlijk en ook wel onterecht om bij Albert Heijn te gaan staken. Uh, een beetje, beetje misbruik van het laatste redmiddel en noemde ook de bestuurder Wallaard die acties. Zitten we weer met een verdeelde vakbeweging? Nou, dan in ieder geval niet met de verdeelde FNV. Nee, FNV, precies, maar die wel die met de verdeelde vakbond uh, landelijk gezien? Nou, dat weet ik niet. Ik denk Je door... zit duidelijk niet op één lijn. Uh, dat zou kunnen. Ik denk misschien wel op één lijn. Maar wij zijn misschien bereid iets verder te gaan als het daadwerkelijk gaat om het realiseren van die gewoon goed werkagenda. Verder gaan of wat rabiater optreden misschien zelfs. Nou, in ieder geval willen we resultaat halen op dat punt. Omdat je ziet ook bij jongeren, ja. dat waar het gaat over de doorgeschoten flexibilisering, dat mensen veel minder loon krijgen, geen opleidingsmogelijkheden, een veel slechter pensioen, geen doorbetaling bij ziekte. En mensen willen gewoon een fatsoenlijk loon en een fatsoenlijk contract. Meer, meer resultaat halen, zegt u. Voor. Ja, ja maar... dan moet je wel op dat soort punten ook resultaat halen. Betekent dat het ook meer acties uh, onder uw bewind kunnen verwachten? Uh, nou, ik weet niet zozeer of dat onder mijn bewind is... maar als het niet lukt om daar gewoon goed afspraken over te maken... dan hebben wij natuurlijk altijd uh, acties achter de hand als mogelijkheid. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende vormen zijn. Ja, u heeft het al een paar keer gezegd, hè? minder uh, flexibilisering... de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. U wilt een minder flexibele arbeidsmarkt? Uh, Jazeker. Want je ziet nu, uh, kijk, de flexibiliteit is ooit ingevoerd om uh, pieken op te vangen of ziekten op te vangen en dat soort dingen. En je ziet nu dat heel veel vaste banen gewoon vervangen zijn door flexibele banen. Ja, maar ja, dat is waar deze economie een beetje om vraagt, is dan het antwoord. Nou, dat denk ik niet. Werknemers vragen in ieder geval niet om. En nee, werknemers niet, hè. We hebben onderzoeken waaruit blijkt dat loyaliteit van personeel, als je personeel ook niet aan je bindt, dat die zich natuurlijk ook minder inzetten. Ja. Als je weet dat je van de een op de andere dag op straat gezet kan worden, waarom zou jij nog briljante ideeën aanleveren om het werkproces te verbeteren of ja. om andere dingen beter te maken op het bedrijf? Even terug naar de FNV en de eenheid daarbinnen. Wat is wat u betreft het mandaat van FNV-voorman Ton Heerts... aan tafel met de werkgevers om te uh, onderhandelen over een sociaal akkoord? Nou, Het mandaat is volgens mij helder vastgesteld door de federatieraad... ook op advies van het ledenparlement. Ja. En dat betekent dat op één staat ook iets te doen aan de doorschoten flex. Dat betekent dat de werkgelegenheid uh, hoog scoort... dat we ook vinden dat er geïnvesteerd moet worden... in plaats van verder bezuinigd te nou, worden. En de versoepeling en dat... van het ontslagrecht en de verkorting van de WW onbespreekbaar? Ja, dat staat natuurlijk niet op ons rijtje. Nee, maar is er over te praten? Uh, nou praten, uh, Ton is met de agenda op pad. Ja. Uh, en dat is onze inzet. En als het gaat over de WW is dat natuurlijk ook helemaal geen issue. Wij werkgeversheiling zien. Maar hoeveel Ik... ruimte heeft hij wat u betreft? Nou, uh, Tom is een goede onderhandelaar, dus die weet uh, wat de inzet is en die zal met een uitkomst terugkomen. Ja, en wat en moet die uitkomst zijn wat u betreft? Ja, als we dat wisten hoeft hij niet <laughs> te gaan onderhandelen. Dus maar volgens is de... mij komt hij terug met een uitkomst en die wordt dan gewoon weer voorgelegd aan de achterban. Uh, ja, en die zou kunnen zijn een versoepeling van het ontslagrecht en een verkorting van de WW? Of is dat echt helemaal niet bespreekbaar nou, wat u betreft? dat lijkt mij niet echt voor de hand te liggen. Nee, maar ook onbespreekbaar? Nou, ik denk dat we dan gewoon de uitkomst af moeten wachten. En dan zul je altijd dingen tegen elkaar af moeten wegen. Onze ja. ons inzet is heel helder handen af van de WW en de ontslagbescherming. Goed. Akkoord moet er in april zijn. Gaat dat lukken tot slot? Uh, dat is nog een paar dagen. Dat is misschien wel heel snel. Ja. We gaan het zien. Ellen Dekkers, aangenaam met uw kennis te maken. Ja hoor, graag gedaan. En een fijne dag nog. De nieuwe voorzitter Dank van FNV-bondgenoten.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 Cold case. En het zal je kinderen zijn. Ja, hoeveel cold cases er op dit moment zijn, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort met een overzicht te komen. Ja, waar begin je eigenlijk? Je begint eigenlijk met inlezen, met het openen van de archiefdozen. En daar doet meteen al het eerste probleem op. Want die archiefdozen kunnen werkelijk overal zijn. Regisseur Georges Saket. Je haalt het overal vandaan. Je haalt het bij uh, oud-collega's vandaan. Je haalt het, het archief vandaan. Je haalt het bij het openbaar ministerie vandaan. Het uh, staat in kelders. Het staat in computers nog. Uh, zogenaamde stand-alone computers. Die niet aan een netwerk vroeger zaten. Waar paswoorden op zaten. Niemand weet weer het paspoort. Nou... Overal uit alle hoeken en gaten halen wij dossiers. Alleen waar we erg tegenaan lopen is het feit dat we ook een wet politiegegevens hebben. Die ons verplichten om dossiers eh, dan wel oude zaken te gaan schonen of weg te gooien, te vernietigen. En dat is Theo Vermeulen van het Team Review en Cold Case van de politieregio Amsterdam. Een doorn in het oog. Waar het gat in zit, waar we tegenaan lopen in de praktijk, alle teams is niet altijd weet je wat je nodig hebt in een cold case. Als wij anders naar een zaak kijken... kan bijvoorbeeld een persoon die in het eerste onderzoek van 15 jaar geleden... totaal niet belangrijk was... en wij kijken er anders naar, schatten bijvoorbeeld verklaring anders in... Dat wordt ineens Pietje, die niet interessant was, ineens heel interessant. Maar alles van Pietje, van toen... Is omdat hij dus geen verdachte of betrokkenen was in het onderzoek... is alles weggehoord. Ja, en zo'n zaak heb ik dus nu... waarbij een deel van het onderzoek niet relevant leek... Alleen nu wij er anders naar kijken, wordt het heel relevant en is het weg. Ja, en dat is, ja, nou, je zou bijna zeggen in zo'n onderzoek als cold case... dodelijk voor je onderzoek, want daarmee kan het zijn... dat je bepaalde delen ook gewoon niet meer bij kan komen, niet meer kan onderzoeken. En het zal je kind meer zijn. Vermeulen houdt zich sinds het begin van deze eeuw... toen het fenomeen kwam overwaaien uit Amerika, bezig met cold cases. Alles wat ouder dan vier jaar is, is bij onze cold case in Amsterdam... Uh, waarin niet meer in operationeel gewerkt wordt... dus echt zeg maar, de plankzaken van moorden, uh, zijn wij de eigenaar. En dat uh, zijn er inmiddels uh, ruim 300. De twee grote redenen waarom wij uh, dat uh, en na vier jaar pas doen... is één, uit ervaring blijkt dat getuigen uh, na vier jaar pas... zo'n beetje bereid beginnen te worden... dan wel door angst, dan wel door andere omstandigheden dat ze af, voldoende afstand hebben van het misdrijf wat destijds gepleegd is... en dus bereid zijn eerder met ons te praten en ons het echte verhaal te vertellen... in tegenstelling tot de eerste contacten die we hadden met ze. En twee, uit de praktijk blijkt dat na ongeveer vier jaar bij het NNV nieuwe onderzoeksmethodieken voor onze sporen zijn... waarbij het ja, gewoon te doen is om de sporen nog eens in te zetten voor technisch onderzoek. Maar voordat het zover is, moet er eerst meters dossier worden doorgewerkt. En dan is het een hele hoop uh, lezen en in kaart brengen. Recherchekundige Isanne de Wit van het Cold Case Team Midden-Nederland. Eigenlijk is het in feite in kaart brengen van wat hebben ze gedaan. Wat is de zaak? Wat hebben ze destijds gedaan? Welke onderzoekslijnen hebben ze? Uh, waar hebben ze overal in gereciseerd? Waar zijn nog de openingen en punten... Wel, wat we nog zouden kunnen doen als een cold case team. En daarom worden collega's die destijds op de zaak zaten... nooit opgenomen in het cold case team. Dat is niet omdat ze slecht zijn. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat je eh, naar je eigen werk kijkt. Dan kun je niet meer objectief alles be be bekijken en waarderen. Nou. Dat heeft, uit de praktijk, is dat, heeft dat zich bewezen dat je dat niet moet doen. Dus wij gaan uh, ze niet gebruiken in het onderzoek. Maar aan het eind hebben we wel heel veel vragen die zij nog misschien zouden kunnen beantwoorden. Ik kon het zich nog wel heel goed herinneren. Dat is een van zijn eerste rechercheonderzoeken geweest. Die waren... Rechercheur Jos Chaket komt net terug van een gesprek met een oud collega. Hoe reageren zij eigenlijk als blijkt dat in hun oude zaak wordt gespit? De meeste collega's zijn gewoon blij dat er opnieuw aandacht komt voor een zaak waarvan zij zeggen van ja, dat, dat, het is nooit opgelost. En dat geeft bijna bij alle collega's een ontevreden gevoel. Komt het ook vaak voor uh, dat men hier tijdens zijn onderzoek... erop stuit dat er echt fouten zijn gemaakt door collega's? Ja hoor, ja, absoluut. Alleen ik kan zeggen, en ik doe het nu vanaf 2000 cold case onderzoeken... ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand iets bewust doet... in de zin van ik wil een zaak niet oplossen. Want er is net als elk mens... Het zal toch zo zijn, het geweldige gevoel je in daden pakt. Dus collega's zijn er nooit op uit om daarin... Alleen als je terugkijkt, en dat is het mooie van ons werk... maar ook wel het makkelijke tegenover de collega's. Je moet soms dingen in een hele kort tijd moeten beslissen... met eh, kijk in een moordzaak hoeveel informatie. Zeker nu in deze tijd. Al die, die, die Twitterberichten, verzinnen het maar noem het maar op de mogelijkheid om sporen te winnen. Er komt zo ongelooflijk veel informatie op je af en daar moet je het kiezen. En dat moet je in doen en wij kijken er achteraf naar, Ja, dan zeg je wel eens van ja, is het een fout? Ja, heel zwart-wit is het een fout. Alleen je moet hem ook plaatsen in de gebeurtenissen, in de tijd, het moment. Het grote verschil is dat je als districtsregisseur eh, te maken hebt met de waan van de dag. Je bent erg ad hoc bezig. Het grote verschil met de cold case is dat je in betrekkelijke rust naar de zaak kan kijken... en je er ook een beeld van kan vormen. Je hebt het totaalbeeld van de zaak voor ogen. Als districtregisseur, als je aan een zaak begint, weet je eigenlijk niet hoe die eindigt. En dat is het grote verschil. Morgen in deze serie tot voor kort onbruikbare sporen kunnen opeens een moord oplossen. Kijk, vroeger had je gewoon eigenlijk in de beginjaren zeg maar, een bloeddruppel nodig... ter grootte van een euro, zo, zo groot. Ja, tegenwoordig kunnen we uit een parcel al een profiel halen. Reportage was trouwens van Marielle Beers. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail goedemorgennederland.nl. Straks van houten kist tot rugzak. De schooltas is door de eeuwen heen enorm veranderd. Eerst nu het offentumeur van Hans Beum. Bijna alles draait om geld. En omdat de nationale schatkist te weinig inhoud heeft... volgens bepaalde rekenmethodes... gaan tientallen gevangenissen sluiten. Er zal over nagedacht zijn... mogelijke gevolgen zorgvuldig afgewogen... Maar het voornemen van dit kabinet om een historische hervorming van het gevangeniswezen door te drukken... druist toch in eerste instantie tegen je rechtvaardigheidsgevoel in. Een crimineel wordt toch juist uit het maatschappelijk leven gehaald... omdat er een potentieel gevaar is voor die samenleving. Na enige tijd van bezinning en opleiding en geestelijke rust... krijgt onze crimineel dan weer een nieuwe kans. Dat systeem lijkt toch goed voor alle betrokken partijen maar in plaats van een tijdje tussen de gevangenismuren... krijgen de boeven binnenkort een enkel bandje... waarmee ze snel terugkeren in de maatschappij. De regering is kennelijk van mening dat dat maatschappelijk verantwoord is. Maar zou die maatregel er nou ook gekomen zijn... als er wel voldoende in de schatkist had gezeten? Dan nog wat. Omdat ook op de geestelijke gezondheidszorg stevig wordt bezuinigd... wordt de behandeltijd van de TBS'er teruggebracht. Dus een verwarde crimineel die daar soms zelf weinig aan kan doen... Hè, verkeerde medicatie bijvoorbeeld, of een immens verlies. Hoe dan ook, de verwarde crimineel... zit binnenkort met een enkel bandje om naast u in het restaurant. En dan zal toevallig net de soep niet heet genoeg worden opgediend. Dat is niet vragen om moeilijkheden, dat is bijna uitlokking. Het lijkt toch dat de samenleving een te groot risico voor zijn kiezen krijgt... met deze besparing. Het commentaar van hoogleraar forensische psychiatrie Corine de Ruiter... neemt een beetje spanning weg. Zij stelt dat de overheid uit angst voor ontsporende tbs'ers... hen al jaren veel te lang binnen de buren hield. En dat het studies blijkt dat behandelingen van meer dan vijf jaar... geen zoden aan de dijk zetten. Dus wie weet is die onthutsende verandering in de behandeling van criminelen... weliswaar ingegeven door bezuinigingen... toch goed... En moet ik mijn rechtvaardigheidsgevoel herijken? Wat denkt u? Morgen het ochtenduur van Marchmates. I never thought I'd miss you half as much as I do.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 Me. Bless the bees and the birds. Uit het jaar dat ik mijn veel te grote en zware bruine leren schooltas naar de brugklas zulde. In 1981 is dat, was dit madness met It Must Be Love. Ja, die schooltas, door de eeuwen heen is hij behoorlijk veranderd. De, het begon ooit met een houten kistje en later werd het een pukkel die we mee zulden naar school. In het Amsterdamse Tassenmuseum Hendrikje is de geschiedenis van die schooltas te zien. Directeur Sigrid Ivo, goedemorgen. Ik heb net die van mij beschreven. Die bruine, veel te zware, grote leren schooltas met ja. uh, boterhammen erin. Hoe zag uw eerste schooltas eruit? Nou, mijn uh, van de middelbare school uh, zag die er ook zo uit, ja? inderdaad. Ook met zo'n beugel op uw fiets waar die aan kon hangen? Ja, precies. En, uh, of met die vastbinders, hè? dan ging dat ook goed om. Ja. ja, dat ging dan altijd een beetje wiebelen en ja, dat als je dan precies. de bocht doorging. Maar goed, een, een, een tentoonstelling over de geschiedenis van de schooltas. Ja. Bijzonder. Um, wat is de eerste schooltas geweest? Nou, de eerste schooltas... Schooltassen die er nog over zijn, dat zijn uit de 17e eeuw, zijn van houten kistjes. Ja. Inderdaad, en die, ja, die waren nogal zwaar, dus die gingen eigenlijk niet iedere dag mee op weg naar huis. Maar die bleven eigenlijk op school hangen. En ze werkten dus eigenlijk meer als een soort lokkertje, als een lokker. En daar zaten dan de boeken en de griffel en het lijstje en zo ja. in. Ja. En de kinderen hadden eigenlijk ook nog geen schoolbanken of stoelen eigenlijk, tafels. Dus ze gebruikten ze eigenlijk ook, ze draaiden ze om... en dan gebruikten ze, ze ook als tafeltje. Dus je zat gewoon op je schooltas eigenlijk? Ja, nou ja, zo'n beetje wel, ja, ja, ja. In ieder geval, die had je opgeschoten, inderdaad. En de schooltas zoals wij die kennen, wanneer deed die voor het eerst op gang? Ja, eigenlijk de houten schooltas is dus tot ver in de 19e eeuw... begin 20e eeuw in gebruik geweest. Ja. En dan zien we eigenlijk dat ook steeds meer kinderen naar school gaan... en dan komt ook de leerplicht. Dus uh, dan... Uh, uh, Gaan we steeds meer boeken met ons meesjouwen. Ja. En dan komen eigenlijk de eerste leren uh, schooltas op. Het was nog niet zo als wij inderdaad kennen uit de tachtig jaren. Maar nog wat compacter, wat kleiner. Want eigenlijk dat is meer zo na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dan natuurlijk, uh, dat is volgens mij ook jaren zeventig al wel. Zestig uh, misschien zelfs. Uh, de ja. pukkel. Ja. Ja, die komt eigenlijk, wordt die geïntroduceerd door de bescheiders, dus de Amerikanen en de Canadese bescheiders. Oh, ja. Die gebruiken hem eigenlijk als een soort walkie uh, talkie tas. En uh, die droeg hem dus inderdaad al uh, als een schoudertas hangend op de rug. En uh, daarmee kwam hij eigenlijk in de mode. Maar hij is inderdaad bij ons uh, vol inderdaad vanaf de 50, maar nog meer eigenlijk in de 60 en 70 jaar was hij heel erg ja. populair. Wanneer is, die, wanneer is de school eigenlijk, nou, ja, wat je dan nu uh, zou noemen een gadget of een, een soort van verlengstuk van jezelf? Wanneer is dat begonnen? Nou, dat is eigenlijk begonnen zo'n beetje rond 1980 1985. Ja. Er kwam ook de echte rugzak in, uh, in Nederland als uh, schooltas. Met, met buttons uh, hè, en al. Ja, dat inderdaad. Maar dat, er, inderdaad, dat komt doordat Prada eigenlijk de rugzak als mode introduceert. En Prada is eigenlijk een bekend leermerk, ja. klassiek leermerk van tassen, leren tassen. En die komt dus opeens heel revolutionair met een uh, zwarte nylon rugzak. Ja. Ik herinner me opeens trouwens ook dat ik uh, mijn bruine, scho bruine uh, uh, leren schooltas... dat ik daar ook dan met zo'n zwarte filtstift op ging kalken om het nog een beetje rock and roll mee te geven. Ja, precies, inderdaad. Ja, nou ja, dat, je, het wordt eigenlijk daarmee een soort imago wat je uitstraalt ja. Inderdaad, de ene, de kakkers hadden de, de, het KLM-koffertje. En uh, de andere, ja. inderdaad, sommigen gingen inderdaad met een uh, pukkel. En er moesten dan inderdaad veel uh, teksten erop en buttons. En waar je voor of tegen was. Dus, uh, en, maar dat is nu dus ook. De jongelui uh, identificeren zich ja. ook enorm met hun... Uh, Hoe komt u het... eigenlijk aan al die tassen door de eeuwen heen? Heeft u een oproep gedaan? Hebben mensen dat op zolder liggen? Nou, we hebben inderdaad... Uh, we hebben uh, veel komt uit ...collecties van musea, zeker de houten schooltassen. En uh, dit is ook een samenwerking met het Nationale School- Onderwijsmuseum in Dordrecht. Ja. Ze hebben inderdaad ooit eens uh, een paar jaar terug zo'n tentoonstelling gehad... ...en toen hadden ze een oproep. En toen bleek inderdaad, geloof ik, 800 mensen hadden toen hun schooltas opgestuurd. Ja. Leuk, we gaan eens kijken. Uh, sentimental Journey in het uh, Tassenmuseum. Hendrikje, ja, dankjewel, Sigrid Ivo. Ja. Over de geschiedenis van de schooltas. Tot zover deze KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En u kunt ons dus natuurlijk op Twitter volgen. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen Wielaard met lijn 1. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Carljo. We staan in uh, Deventer en daar gaan, we op, daar gaan we het op het grote kerkhof hebben over de invloed van God op ons dagelijks leven. En in aansluiting op die schooltas waar jullie het over hadden, vooral het onderwijs en censuur in het onderwijs. Dat bestaat. Jan van de Putten, misschien wel in het nieuws. Radio 1: Het NOS-journaal.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 In de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft rebellenleider Michel Jotodia... zichzelf uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd. Volgens de Franse zender RV is hij van plan om zich vandaag... in een toespraak aan het volk te presenteren. Rebellen veroverden dit weekend na maandenlange gevecht... in het land de hoofdstad Bangui. In een week tijd hebben al bijna 4000 scholen zich aangemeld... voor de Koningsspelen. Dat is ongeveer de helft van het aantal basisscholen in Nederland. Op die scholen zitten ruim 800.000 leerlingen... Die gaan op 26 april sporten ter gelegenheid van de troonswisseling. Heeft het Nationaal Comité Inhuldiging bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit Deventer, Grote Kerkhof. De Efteling is occult besmet. Als christen kun je er niet naartoe. Uitnodigingen als misschien wil je eerst een zalig dutje doen... en betoverende verhalen zorgen voor verkeerde voorstellingen bij kinderen. Het stond op RefOweb en het kwam vanochtend in het mediaoverzicht van het Radio 1 Journaal van de NOS. SGP en ChristenUnie dreigen ondertussen niet constructief mee te werken met het kabinet naar aanleiding van het legaal maken van godslastering. Ja, het is dik 15 jaar nadat God verdween uit Jorwert. Geert Max-Analyse. Over de ontzuiling van het vaderland. Maar de invloed van het opperwezen is nog steeds duidelijk. Zo ook in het onderwijs. Geloof het of niet, maar er is sprake van censuur in schoolboeken. Hoe zit dat? Heeft God te veel invloed of bent u blij met zijn wakend oog? U kunt ons dat melden op 0800 1121, 0800 1121, Apenstraatje Lijn 1, Radio 1, en mailen naar Lijn 1, Apenstraatje, NTR.nl. Jezus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Johnny Cash met uh, zijn ideeën over ieder zijn eigen. Heilige, zijn eigen Jezus, zijn eigen God Sanne te um, Ieder ook in Nederland zo zijn eigen Willem van Oranje, niet waar? Ja, dat is waar. Het Koningshuis heeft natuurlijk te maken met, met het christendom gek genoeg. De, de christelijke partijen zijn altijd bang om het koningshuis af te vallen. Het zijn ook wel nette partijen. Ik vind Want niet... God, Vaderland en Oranje, Precies, niet waar? Ja. Nou vind ik zelf Willem van Oranje wel een held. Dus ik vind het niet zo erg dat hij in de geschiedenisboekjes als held naar voren komt. Maar ik vind het wel belangrijk om een wakend oog te hebben. Om te bedenken, klopt het wel wat we zeggen over het Koningshuis? Komt het Koningshuis er niet altijd veel te positief uit? Denk aan prins Maurits, zijn zoon. Dat was toch niet zo'n lekkere jongen? Ik vind dat kinderen dat moeten leren. Vertel! <laughs> nou, misschien weet je nog dat hij Johan van Oldenbarneveld heeft omgebracht. En volgens mij was dat gewoon een politieke moord. Iets wat helemaal niet kon. Eerst was daar de slag bij Nieuwpoort. Maurits was er naartoe gestuurd naar Duinkerken... om de piraterij uit te roeien. Kwam niet verder naar Nieuwpoort. Kwamen de Spaanse troepen tegen. Versloeg ze met die kanonnen die mooi op blokken in het zand stond... en niet, weg, ja, niet wegzakten. Maar... Wat ik dan later pas veel later weer heb begrepen... dat Maurits zijn soldaten, die Spanjaarden, tot in Oostende... hebben achtervolgd en gewoon hebben afgeslacht. Volgens misdadiger. Ja, dat vind ik moeilijk om dat te beoordelen. Want er is in die tijd heel veel van dat soort gebeurd. Ja. Van beide kanten. Maar wat betreft het conflict met Johan van Oldenbarnevelt, barneveld denk ik dat het echt een politiek conflict was. Dat ze het gewoon oneens waren. En dat hij hem daarom om heeft laten brengen. En dat vind ik nog wat anders dan iets op het slagveld. Dus, um, goed, we dwalen wel een heel klein beetje af ik, van moeten... het onderwerp God in, in het Net onderwijs. Precies, daarom, daarom komen wij er nu weer op terug. Want dit thema was vorig jaar, najaar, in oktober... Uh, al aanleiding om eens over te discussiëren in het Week van de Geschiedenis. Maar het blijft actueel. Het, het, het, het, het blijft doorzeuren, omdat zekere uitgeverijen heel erg uh, oppassen voor ge christelijke gevoeligheden. Noem maar eens een stel. Wat heb je ik... als schrijfster meegemaakt. Ja, ik, ik ben schrijfster en ik heb meegewerkt aan een geschiedenislesmethode... voor de basisschool vorig jaar. Het belangrijkste punt vind ik dat je in onderwijs heel goed verschil moet maken... tussen wetenschap en religie. En dat je duidelijk moet zijn voor kinderen, hoe klein ze ook zijn... of ze iets leren wat wetenschap is of wat religie. Nou, dan komt daar ongeveer het jaar nul aan de orde. En hoe ga je daarover vertellen? En dan merk ik dat als je een beetje de kant op gaat van... Het, heeft Jezus überhaupt bestaan? Dat, dat weten we helemaal niet. Dat, als je dat aan de orde wil stellen in het onderwijs... dat kan eigenlijk niet. Dat wordt geschrapt. Die twijfel mag niet. Die twijfel. Niet. Ik, ik, ik had er een stukje over geschreven... en dat werd vervangen door... God stuurde zijn zoon naar de aarde. Dan denk ik, hallo... Dat is wel eventjes een heel, heel hard statement. Hij stuurde hem naar de aarde zelfs om het christendom te verspreiden en te verkondigen. Ja, het christendom bestond er nog helemaal niet natuurlijk. Dat is ook nog een punt. Maar dat vind ik punt twee. Eerst moeten we weten, is God iets wetenschappelijks? Of is dat iets wat we geloven? Is Jezus, een... heeft hij echt bestaan? Was het de zoon van God? Was het een mens? Uh, was hij een christen? Nee, hij was een jood. Als hij heeft bestaan. Dus allemaal dat soort probleempjes... En dan denk je misschien, ach, die kleine kinderen, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat maakt heel veel uit, vind ik. Want kinderen je moeten op ons kunnen vertrouwen. Je hebt een zin geschreven ooit. De christenen hebben de joden de schuld gegeven van Jezus dood. En dat heeft eeuwenlang vreselijke gevolgen gehad voor de joden. Ja. Moest worden geschrapt. Ja. Eh, Waar? In, in, welk, ja. in welke tekst? In welk boek? Dat was ook in dat lesboek voor dus de basisschool, groep 8... Dat moest eruit. Terwijl ik vind het een hele belangrijke zin. Want het antisemitisme, veel mensen denken dat het begonnen is met Hitler. En het is 2000 jaar oud, zoals de andere mensen wel zullen weten. En ik vind het heel erg belangrijk dat, dat als je uiteindelijk uitkomt bij de holocaust... waarin dan wel het over joden gaat, dat die joden er altijd al geweest zijn. En dat het ook het antisemitisme er altijd al geweest is. En dat kinderen dat ook leren. Totaal dat... andere context dus. Totaal andere context, ja. Dick Metselaar zit hier ook in de bus. Die is voorzitter van het Humanistisch Verbond afdeling Deventer omstreken. Die zit ja. al de hele tijd ja te knikken. Zeker. Uh, ik, ik, ik, ik kan me volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw Terlouw. Uh, mijn eerste uh, reactie was destijds in het artikel van, van de Volksstand. Want voor die tijd was ik me dat niet bewust dat het zo duidelijk speelde in het onderwijs. Uh, dat artikel van mevrouw Terlouw uh, waarin ze eigenlijk uh, ja, deze zaak aan de orde stelde... Daar stonden een aantal teksten in. Uh, laten we zeggen, de oorspronkelijke tekst die mevrouw Telauw geschreven had. En daarna de tekst die het zou moeten worden van de uitgevers. Ik vond de oorspronkelijke tekst heel genuanceerd. Niets tegenin te brengen. En wat me vooral uh, stoorde. En uh, dat bleek ook in dat artikel te staan. Dat die onderwijsmethode niet alleen voor christelijke scholen is. Overigens vind ik ook daar dat kinderen recht hebben op een objectieve uh, weergave van feiten. Maar dat die boeken ook gebruikt worden in het openbaar onderwijs. Nee, mag ik even interromperen? Ja? Het is zelfs andersom. Het is een openbare lesmethode. Nog gekker wel. Maar de uitgever wil hem ook graag verkopen aan christelijke scholen. Ja. En dus wordt word als, je, als, als je als ouder denkt, ik stuur mijn kind naar een openbare school... dan krijgt hij neutraal onderwijs. Zeker? Dat is niet zo, ja. want die christelijke scholen spelen op de achtergrond een rol. En wat mij inderdaad vervolgens verbaasde is... Nou, ik dacht, er zullen wel Kamervragen gesteld zijn. Uh, de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, uh, Hand in Eigen Boezem, het Humanistisch Verbond. Er zal nu wel een, een actie ontketend worden op grond waarvan... uitgevers in ieder geval wat serieuzer kijken naar goede teksten. En, en niet zomaar uh, met zwakke wakke knieën gehoor geven aan ja, de mogelijke kans dat ze... Uh, Beticht worden van uh, onjuiste weergave van feiten. Ik Waarom even... is dat dan niet gebeurd? Is het dan blijkbaar toch niet ernstig genoeg? Ik denk dat, er te, weinig, uh, dat te weinig mensen beseffen... ...wat, wat, wat dus heel sluipend zeg maar, in onderwijsmethodes aan de orde komt. En ik denk dat, uh, ik praat nu maar even vanuit het humanistisch Verbond... ...maar dat seculiere, onvoldoende uh, deze lesmethodes... ...op dit soort punten ook uh, nuanceren. We leven in een kennelijk christelijke traditie, dat, dat is evident... Uh, dus heel veel van, uh, van de teksten die wij als vanzelfsprekend uh, accepteren... omdat we dat nou eenmaal gewend zijn... die, die komen dan weer in de lesmethodes. En zodra de lesmethode komt, komt die dat wat nuanceert. En wat mij betreft dus heel goed nuanceert. Dan wordt daar ingegrepen. Nou ja, en daar mag wat mij betreft wat meer discussie over komen. Is het ook de, de tijdgeest? Want ik zei al, ja, uh, 15 zeker. jaar geleden legt Geert Mak nog van alles uit... Ja. Uh, met Jorwurt als voorbeeld over de seculering van de samenleving. Ja. En toch is dit nog een vrij hardnekkig verschijnsel, Sanne Terlouw. Ja, het zou kunnen zijn dat het nu weer... Ik, ik geloof dat de hele maatschappij weer iets religieuzer aan het worden is. Ook vanwege um, de onzekerheid, misschien? crisistijd, zoeken naar houvast, zoeken naar Ja, andere naar invloeden leiding. van buiten, misschien dat soort dingen. Maar ik hoor ook vanuit het onderwijs. Want ik ben, ben natuurlijk wel bij ben, ben ja, mensen gaan ja, vragen die, die werken in het onderwijs. Um, uh, heb je daar last van? En die zeggen ja, dit is altijd al zo. En daar praten we een beetje omheen. En, dus het is, het is van deze tijd, maar het is ook van altijd al geweest. Oké, okay, zet je weer. Maar de, de actueel is dus dat dit verschijnsel nogal hardnekkig is. En kamervragen of niet, er gebeurt blijkbaar niks aan. Zijn... Uh, de, ja. de uitgeverijen, zoals die van Manberg bijvoorbeeld, hebben desgevraagd gezegd dat het wel meevalt. Ja, dat is, dat vind Maar ik een, dat vind ik meestal niet. Nee, dat vind ik een zwakke reactie. Omdat, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen aan mensen... lees de teksten zoals ze oorspronkelijk geformuleerd waren... en wat dan nu uh, als resultaat uh, in de boeken staat. Ik ben er niet blij mee. Nee. En uh, u gaf net al aan, mevrouw Talau, uh, over uh, het antisemitisme. Uh, je zou voor de grap uh, Luther eens moeten lezen over de Joden... Dat is, dat is je reinste antisemitisme van de bovenste plank. Ja, uh, en Sanne Terlouw? Ik kom ja, dat in geen enkel geschiedenisboek tegen. Nee, nee, nee. Dat wordt nooit verteld. Maar... maar ja, Luther is natuurlijk, naast Willem van Oranje... ook zo'n beetje vader des vaderlands in Nederland, toch? Ja, het is natuurlijk eigenlijk in Duitsland. Maar toch, ja, Luther is... Uh, daar moet je niet zoveel kwaad over zeggen. Terwijl Luther heeft, ik meen, tien punten... 10 aanklachten tegen de Joden uh, geuit. Hij wilde ze doodmaken, hij wilde de Torah verbranden... de talmoed moest opgeruimd worden, hun spullen moesten vernietigd worden. Het is echt heel erg vreselijk. Er kan niet genoeg over worden geschreven. En u kunt er nog steeds over bellen op 0800 1121... En, 11 en tweeten naar Lijn 1 Radio 1. Mailen naar Lijn 1, abestaatje ntr.nl en bellen, dat deed Erik. Is gelovig, ja. heeft kinderen op een ja, christelijke school. Goedemorgen Erik, wat vind je van de discussie? Ja, goedemorgen. Um, nou, ik ben christelijk. En ik heb wat even door de school gezeten. En daar ging onderwijs en geloof. Dus de wetenschap en het geloof ging, uh, ging in veel gevallen ja, gewoon samen. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis die ons uh, werd onderwezen. En het gewone, uh, ja, het, het, de gewone geschiedenis van Nederland. Dan werd er altijd wel een, een duidelijke link gelegd tussen uh, hoe God werkt. En het, ja, hoe ons land in moeilijke tijden, ja, uh, ja, hoe dat, uh, dat gekomen is. Mag ik me een vraag stellen? Ja, ik vind, wacht, wacht, ja, even, ik... Erik, maak even je punt af, dan komt Dick Metselaar zometeen met een vraag. Maar vertel Erik, jij vindt dat het dus allemaal wel meevalt ook weer? Nou kijk, de ouders kiezen toch zelf voor wat voor school ze hun kinderen doen. En ik snap wel dat je als on openbaar onderwijs, dat je daar een andere... Ja, daar zou ik wel ja misschien wel wat genuanceerder... Uh, beeld kunnen schetsen, maar... ik vind voor uh, het speciale onderwijs... het reformatorisch en christelijk onderwijs... dat dat zeker... Uh, uh, duidelijke link mag gelegd worden... tussen het uh, ja, christendom, het geloof... en uh, ja, wat jullie noemen de wetenschap... zoals het misschien gebeurt is of misschien niet. Dick Messler heeft een vraag. Nou ja, ik ben uh, ervaringsdeskundig... als het gaat om het reformatorisch onderwijs. Uh, de, de vraag die we net aan de orde hadden over Luther... ik ben benieuwd of meneer uh, ook onderwijs heeft gehad... over de negatieve kanten van Luther. Ik denk het niet... Nou, ik heb die film wel gezien, maar nee, <laughs> nee, school, ja. um, Luther is gewoon een held. <laughs> Zo wordt hij uh, vaak neergezet. Dat bedoel ik. Ja, kijk, en um, in de loop der eeuwen is dus, ja de, de positie van de Joden en hoe daarmee het uh, ja, christendom naar gekeken wordt, is daar uh, is wel veranderd. Maar ja, er zijn ja, is daar gewoon fout uh, fout om omgegaan. Maar wat vind, jij ervan, wat vind jij ervan, Erik? Bijvoorbeeld die zin die is geschrapt hè? over de christenen en de schuld van de Joden. Met alle gevolgen voor die, van dien voor de Joden. Nou, dat vind ik. Nou, dat vind, dat vind ik erg. Want kijk, um, ja, als we als christenen zeggen van ja, als wij, ja, je moet een eerlijk beeld schetsen. Dat vind ik ook. En ik bedoel, kijk, christen is zonder zonde. En als je ja, je verleden verdraait. Wat moet de toekomst dan brengen? Maar jij gaat dus toch ook alweer meer naar uh, de, re de realiteit. Um, bepaalde harde feiten moet je dus ook kinderen niet onthouden? Nee. Nou ja, kijk, wat is de realiteit? Kijk, ja, wat is er gebeurd en wat is er niet gebeurd? Ja, Sanne Terlouw, dank je Erik, uh, voor uh, je aardige bijdrage. Dat is dus ook het punt, hè? Uh, christelijk of niet... Kinderen hebben natuurlijk, al, hebben natuurlijk een, een jong referentiekader. Hoe ver kun je gaan met ze? Dat spreekt vanzelf, natuurlijk. Natuurlijk, je moet het op het niveau van kinderen vertellen. Maar kinderen zijn niet dom. En kinderen kunnen heel goed onderscheid leren tussen bijvoorbeeld een sprookje of een, iets wat, in de, wat echt gebeurd is in de geschiedenis. Het verhaal van hun grootvader of het verhaal van Roodkapje. Dat snappen ze heel goed. Nou, zo kun je ze ook duidelijk maken hoe het zit, natuurlijk. Je moet kinderen niet onderschatten. Ja, en kinderen zijn toch ook nieuwsgierig, uh, Ik kan zo terug te gaan om even terug te komen uh, over die Efteling. Betoverende verhalen vinden ze leuk. Maar ware, ook gewelddadige verhalen zijn interessant. ja. Dat zit in, niet alleen in kinderen, dat zit in alle mensen. Op een of andere manier houden mensen van geweld. En mensen houden van geschiedenis. En mensen houden nog het meest van hun eigen geschiedenis, geloof ik. Ja, maar goed, om even terug te komen op Willem van Oranje. Ik zei het al, ik werd op een openbare school. En in mij is ook wijsgemaakt wat voor een pure held hij was. Um, moeten we naar een moderner onderwijs wat dat betreft, gelet op je, je genuanceerde uitleg van net. Nee, Aan de ik, ene kant een held, maar Maurits een schurk. Ja, want ik vind Willem van Oranje, die, die, dat was nou juist een voorbeeld van iemand... die volgens mij, wat ik ervan weet, wel genuanceerd was. Dus dat vind ik niet zo goed voorbeeld. Wat ik wel een goed voorbeeld vind, is Aletta Jacobs. Aletta Jacobs was de eerste vrouw die ging studeren. En ze werd arts. En het grote grote belang van Aletta Jacobs is geweest dat ze... Voorbehoedsmiddelen voor vrouwen heeft, heeft kunnen verstrekken. En er waren mensen die schreven haar, vrouwen die schreven haar uit Zuid-Amerika. Help mij, ik heb al tien kinderen, ik ga, ik ga eraan kapot. Ik moet, ik, ik moet, er moet iets gebeuren. Dat staat niet in geschiedenisboekjes voor kinderen. Er staat wel dat ze belangrijk was omdat ze de eerste vrouw was die studeerde, omdat ze heeft gestreden voor stemrecht voor vrouwen. Maar het allergrootste belang van haar wordt niet genoemd. Hoe komt dat dan? Ja, je mag toch niet met, uh, over seks praten met kinderen, zoiets. Maar dat zijn we toch ook al lang voorbij, zou dat je zou zeggen? Dat zou je denken, maar daar zijn dan aparte, daar zijn aparte uh, klasjes voor, om oh, kinderen oh. voor... Hoe uh, wordt dat uh, voorlichting te geven? <laughs> voorlichting te geven. Maar in het geschiedenisonderwijs, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dick Metzelaar, laten we eens dus wat breder trekken. Uh, met het onderwijs als uh, leidraad, echt leidraad. Uh -huh. Is dit nou algemeen maatschappelijk verschijnsel? Of uh, moet je dit uh, alleen maar toeschrijven aan de Bijbelbelt? Hele zware christelijke kringen. Nou, ik denk dat een, een aantal van de incidenten die zich de laatste tijd aandienen, dat die misschien uh, sterren komen uit. Uh... Welke incidenten? Te de, de afschaffing van de wet op de smalende godslastering mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, daar zie je wel wat commotie. Dat, dat vindt vooral plaats in de Bijbelbeeld. Maar uh, het voorbeeld dat we hier aan de hand hebben... dat is eigenlijk veel subtieler. En, en, en het is ook goed... Dus, naast dat, dat de incidenten zeg maar, die, die de media halen... die onderstroom die er ook is... en dat en voorbeeld van Aletta Jacobs vind ik een goede... maar je kunt ook denken aan de positionele acties. Hè? In de middelbare school, geschiedenisboeken... staat heel weinig over de positionele acties van... Nederlanders in Indonesië. Heel bijzonder. Goddeloos genoeg. Goddeloos maar, genoeg. Dat maar dat is niet alleen een, een, een christelijke schandvlek... Niet... maar een algemeen koloniale schandvlek in dus, de geschiedenis Dus het heeft heel veel, heel veel te maken met, met, met nuance aanbrengen in het onderwijs... en ook durf te hebben om de, de zwarte kanten... om even met de boekenweek te, te spreken... om die ook Gouden, onder ogen dagen, te... Ah, Gouden dagen zwarte blad zijn. Zo is dat. Ja. Om dat ook onder ogen te durven zien. En... Um, ja, wat je nu wel ziet naar mijn smaak is dat uh, mensen wat meer uh, zich durven uiten als het gaat om seculiere waarden. Dat zie je gelukkig in de politiek steeds meer terug. En dat krijgt zijn weerslag door, door het feit dat die wet is, uh, is afgestemd of, uh, of zal verdwijnen een symboolwet. Waar overigens de SGP aanvankelijk tegen was mm -hmm. omdat ze de katholiek kon beschimpen. Nu heeft ze een wending gemaakt en wil ze die wet handhaven omdat het een bepaalde groep in bescherming neemt. Naar mijn smaak zijn er voldoende wetten in Nederland die ieder, ieder individu in bescherming nemen. Dus als er reden is om naar de rechter te stappen, dan kun je dat doen op basis van andere wetten. Niet uh, op zo'n wet voor smalende godslastering. En zo zijn er meer dingen als het gaat om uh, de openstelling van winkels op zondag. Waar het mij om gaat is... Uh, wat nu verdwijnt is wetgeving die mensen verplicht te, te leven naar uh, de, de, de regels van bepaalde groepen. En wat we nu zien is dat er wetgeving komt, of dat er ruimte komt, om je eigen individuele leven uit te kiezen. Je hoeft niet op zondag te winkelen. Nee, maar je moet, je moet, je hoeft, moet het dus ook niet verbieden. Maar je zou het ook niet moeten verbieden. Met de Bijbel bij de hand. Juist. Ondertussen, gelekt op uh, hun opstelling en aangaande godlastering... blijven CU, ChristenUnie en SGP een partij. Een heel, ja. een heel belangrijke ja. partij, omdat Rutte ze gewoon keihard nodig heeft. Ja, en het is inderdaad, uh, het is natuurlijk heel vervelend voor de partijen die je, die je noemt om te zien dat men nog maar 21 zetels heeft van de 150. En dus getalsmatig is het inmiddels een, een, een tamelijk kleine partij, ook kleine groep geworden wat niet wegneemt, dat je ook natuurlijk best naar hun motieven kunt luisteren. Maar uh, ja, met dit soort coalities, ik denk dat de seculiere partijen, in dit geval VVD, PvdA, uh, D66, maar die partij doet niet anders... dan de, de seculiere waarden hoog houden. Maar dat die partijen hun rug recht moeten houden... en moeten, uh, er vooral voor moeten zorgen dat de individuele rechten gewaarborgd blijven... en niet dat... Dat bepaalde minderheidsgroepen onder het jurk moeten van anderen. Ja, rechte ruggen, maar toch rekening houden met God. Ed is aan de telefoon. Is niet eens met de gasten. Beller. Hallo. Goedendag. Ja, ja ik, uh, ik weet niet of jullie me goed horen. Ik zit in de auto? Ja. ja. jawel. wel. Oké. Okay. Uh, nou, ik zit te luisteren naar de discussie over uh, godsdienstonderwijs, onderwijs, of onderwijs of, uh, godsdienst binnen het onderwijs. En ik erger me daar eigenlijk een klein beetje aan. Uh, en ik zal uitleggen waarom. Ik denk dat we voorbij gaan aan het punt dat religie ook iets kan doen met normen en waarden van de mens. En uh, in Amerika is gebleken dat toen, uh, het, hè, toen er een humanistische of een atheïstische moeder wilde niet dat haar zoon verplicht werd om te bidden en bijbel te lezen. Heeft zij, is zij naar de rechter gestapt en heeft toen uh, eigenlijk uh, ja, gevraagd of dat afgeschaft kon worden. En dat is afgeschaft. En, we, en, en, en de cijfers zijn dat sinds dat moment... De criminaliteit, het drugsgebruik onder jongeren, de, de hele de, de verharding, ook is toegenomen. En ik denk dat, dat ik, ik snap dat we ergens uh, dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met wat is waar, wat is niet waar. Maar geloof is nog steeds geloof. En je kan niet, uh, uh, dat, kun je, dat is voor ieder mens. En wat, wat die vorige beller ook zei, je bent als ouder ook vrij om je kind ergens naartoe te sturen. Of het naar Montessori is, of het is een openbaar onderwijs of een christelijk onderwijs. Of islamitisch onderwijs. Islamitisch onderwijs wordt niks over verteld. Nou, dus er zijn de nodige problemen met Koranscholen. Daar gaat lijn 1 ook wat aan doen. Maar wat ik van jou vooral hoor, Ed, is een oprechte verdediging. Een opkomen voor christelijke normen en waarden. Dat zie ik ook terecht terug uh, bij bepaalde tweets. Uh, we moeten stoppen met stemmingmakerij. Het beeld is veel genuanceerder. En uh, daar wordt ook gezegd wat jij zegt. Ouders hebben nog altijd hun. Keuzevrijheid, maar geven toch ook die normen en waarden door. Sanne Terlouw, daarover. Ja, ik vind het altijd die heel. Die normen zijn er. Ja, maar en die normen die mogen niet alleen de christenen naar zich toe trekken. Dat zijn niet alleen hun normen, dat zijn de normen van ons allemaal. Dat zijn de normen die in onze wet staan. En die wet is ongelooflijk belangrijk voor ons. En ik vind het een beetje. Arrogant als ik dat woord even mag gebruiken... om te doen alsof alleen christenen die normen hebben. Dat is helemaal niet waar. Zij hebben niet het enige recht. Maar ik vind het wel oprecht van deze ed. Natuurlijk. En dan nog iets anders wat ik erover wil zeggen. Ik ben het er helemaal mee eens... dat ouders hun kinderen naar scholen mogen sturen... zoals ze, naar hun keuze. Al zou ik ervoor pleiten om christelijke scholen af te schaffen. Maar dat is een tweede punt. Nu het zo is, natuurlijk. Maar ik vind het kwalijk dat in openbaar onderwijs, waarvan ouders denken dat, ze hun, dat kinderen neutraal onderwijs krijgen, dat daar ook die christelijke puntjes in sluipen. Dat, dat is mijn punt. Nogal hardnekkig bedoel je. Nogal hardnekkig dat ze erin en ondoorzichtig. Ja, een andere tweet zegt dan: Lijn 1 Radio, wat wil je dan? Moeten we alleen maar door de overheid en de Humanistische Bond goedgekeurde meningen uh, verspreiden, onderwijzen, uh, handhaven? Nou, het is al gezegd eigenlijk: hè? wetenschap. Je moet. Uh, je, en er zijn altijd commissies die met elkaar bepalen wat de goede teksten zijn. Maar ik vind dat je daar openheid van zaken over moet kunnen geven. En wat ik uit dit voorbeeld van. Uh, van uitgeverij Malmberg merk, is dat ze op voorhand al gezwicht zijn... Voor een, uh, voor een markt die ze nog zouden willen aanboren. En dat kinderen in het openbaar onderwijs in dit geval... een bepaalde visie krijgen, heel subtiel weliswaar... maar een visie krijgen waar de ouders niet a priori voor gekozen hebben. Maar we hebben te maken met een multiculturele samenleving... met grote culturele diversiteit. Ja. Ik vond die opmerking over die moslimscholen ook... Heel relevant, moeten we echt op door je ja. lijn 1. Kortom, je hebt dus echt te maken met een veelstromenland. Met een zekere god, een comeback van god zal ja, heel veel hè? heel veel goden zijn er. Maar daarom zou het natuurlijk het ver uit het beste zijn... als de situatie zou worden zoals in Frankrijk... dat het onderwijs puur openbaar onderwijs zou zijn... en dat alles wat religie is daarna zou worden onderwezen. Smiddags, ja. s avonds, op zondag, heel op zaterdag. Eens. Dan hou je het zuiver. En dat proberen wij in lijn 1 ook. Een heel duidelijk voorstel om het Franse voorbeeld te volgen. In Nederland zijn we er voorlopig nog niet uit. God is nog wel degelijk aanwezig. We hebben rekening te houden met van alles. Maar ik denk toch vooral die zuiverheid in de leer. Ik dank jullie dat jullie hier waren in Deventer. met Metselaar, Sanne Lau.